12 uur. Die ook het met het NOS Journaal. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft een inval gedaan in het kantoor van taxibedrijf Uber in Amsterdam. Uber wordt er van verdachte wet te overtreden met Uber Pop. met die dienst kunnen particulieren zonder vergunning als taxichauffeur rijden. Het is niet voor het eerst dat de inspectie het kantoor van Uber heeft doorzocht. Staatssecretaris Mansveld heeft veel uit te leggen in het debat vanmiddag over ProRail. Dat vindt het CDA. Vanochtend publiceerde de Telegraaf documenten over ProRail... die de staatssecretaris eerder niet aan de Tweede Kamer wilde geven. Het CDA leest erin dat ProRail al sinds 2012 duidelijk maakt... dat het niet goed gaat met het bedrijf... en dat de staatssecretaris daar niet op heeft gereageerd. Ook GroenLinks ziet te weinig daadkracht bij Mansveld. In de Afghaanse stad Kunduz wordt op veel plekken zwaar gevochten. De elektriciteit is grotendeels uitgevallen... en ook de telefoonverbindingen werken niet... Vanochtend begon het Afghaanse leger een offensief om de stad terug te veroveren op de Taliban, die Koendoes gisteren in handen kregen. Het leger krijgt luchtsteun van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Hoeveel slachtoffers er bij de herovering zijn gevallen is onduidelijk. Artezone Grenzen zegt in de stad ruim 100 mensen te behandelen, van wie er tientallen in kritieke toestand zijn. De eigenares van een thuiszorgorganisatie uit Uden heeft zichzelf ruim 1 miljoen euro aan dividend uitgekeerd. Dat blijkt uit onderzoek van het Brabants Dagblad. Volgens de krant kwam de winstuitkering bovenop haar salaris van 80.000 euro. Het jaarsalaris van de vrouw was daarmee vier keer zo hoog als dat van de premier. De PvdA en de Tweede Kamer heeft al vragen gesteld over de kwestie aan de verantwoordelijke ministers. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe, maar het blijft overwegend zonnig. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 16 tot 18 graden. Vanavond klaart het op, en morgen schijnt vooral in het zuiden de zon. De temperatuur blijft dan hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen.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 Dinsdag vandaag, het is uh, 29 mm, september alweer. Ja, het gaat hard jongens. September ook alweer zo wat voorbij. Donderdag is het alweer oktober. Ohoho! Nou, oké. Okay. Uh, dit is CNFamilies, ik ben vandaag alleen. Wegen uh, ziekte, geen sidekick. Ja, kan gebeuren hè. communicatie op, op, op, op goede wijze verloopt dan straks half 1 het uh, regio nieuws en de uh, bioscoop en, uh, ja, dat krijgen we ook nog vandaag wat we wel hebben is gewoon lekker veel muziek vandaag en, uh, mooie muziek, leuke muziek, gezellige muziek swingende muziek Romantische muziek? Nou ja, je kunt dat zo gek niet bedenken. En ook weer een aantal nieuwe dingen, natuurlijk. Want dat uh, streven we altijd naar om ook een beetje actueel te blijven. Dus ook weer wat mooie nieuwe platen. Waaronder een nieuwe van de 3J's. De nieuwe van Guus. Hij is niet helemaal nieuw meer, want die is al een paar weken, maar uh, hij stond niet in mijn lijstje. Nu wel. Uh, nieuwe van Pink hebben we ook nog. En uh, nou ja. Nieuwe album van de Common Linnets hebben we natuurlijk... Oh ja, en uh, niet vergeten... De nieuwe James Bond uh, tune hè, van Sam Smith. Writings on the wall. Ja, ja, ja, die hebben we ook. Die hebben we ook. Ja. Dus, uh, En natuurlijk ook een uh, aantal lekkere ouwe weer. Een uh, oude kind als ik hoor ook oude muziek natuurlijk. Uh, dus we hebben ook oude dingen. Ja. Heel goed, hè? ja, ja. Nou, Imka Beterschap en... Uh, nou ja, we nou, maar alleen doen nou. Als alles zit, nou, dan uh, hebben we straks nieuws. We gaan bekijken. Ja. Voorlopig gaan we verder met muziek. Oh, is dat muziek? Nee, dat is geen muziek. Dat is, is heel wat anders. Nou, hier dan... Nou, dat allemaal uh, helemaal goed Weer of geen weer jongen, nou is wel bezig die man hè, Met zijn techniek, nou is echt niet te geloven Die is uh, goed, uh, goed bezig met die man Maar wacht even, dan doen we dan even zo Kijk, dan doen we dat even zo hè. Eén, twee, ja, en dan moet het nu lukken En dit is dan die nieuwe James Bond tune Van Sam Smith En hij is echt prachtig hoor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 all my use in running. This is how has the right I Oh, uh wow. -huh. Van een uh, nieuwe James Bond film. Dus die eraan komt. Die gaat Spectra heten, dan weten we het ook vast. Spectra gaat die heten. en uh, Sam Smith is gevraagd om uh, uh, zich aan te sluiten in het illustere rijtje van uh, James Bond. Uh, uh, James Bond Tune vertolkers Zoals China, Eastern, Shirley, Bessie Tom Jones, Paul McCartney uh, The Simple Mind uh, Adele, nou ja, noem ze allemaal maar op Wat er allemaal niet aan meegewerkt heeft uh, In ieder geval, dit is dus De nieuwe lood aan de James Bond Stal, het nummer heet uh, Writings on the Ball En het is een prachtig liedje Maar ja, dat kunnen we van Sam Smith Natuurlijk wel verwachten Die man is gewoon goed En dit is Abba. Even lekker terug in de tijd met One of Us. Warnvers, en het is alweer kwart over twaalf. Zestien over twaalf. Oh, wat erg. Nou, dan gaan we dan. Ja. Oh, dat houden we gewoon vol op dinsdag. Eén. Ja, drie in één, dat zei ik. Ja. Chuck Berry vandaag. Oude rock'n'roll. Petty aan, jongens. Kom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 The music won't let Kissed at the turn of a mile My curiosity running wild Cruising and playing the radio With no particular place to go Riding along in my automobile I was anxious to tell her the way I feel So I told her softly and sincere And she leaned and whispered in my ear could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 Chuck Berry, hè? toonaangevend. En ondanks dat, als je het goed beluistert... het eigenlijk rammelt aan alle kanten. De valse gitaar en zo. Ja, het maakt het allemaal uit. Het was wel toonaangevend. De man inspireerde velen. Waaronder Clapton, waaronder uh, Beatles Stones, en Stones. Uh, Keith Richards, groot fan van hem. En zo. En, uh, er is zelfs een hele mooie film gemaakt. Heel, heel rock roll, waarin Keith Richards samen met hem speelt. En Keith Richard de leiding heeft en hem ook gewoon op zijn plek zet van... Nee, doen we niet. En zo. Een prachtige film, moet je maar eens opzoeken. Heel, heel rock'n'roll heetje. Het is een uh, heel leuk document om dat te zien. Een concert van uh, samenwerking tussen de, uh, Keith Richard van de Stones... en natuurlijk Chuck Berry. Het is vijf voor half één geworden, dames en heren. Het was het drie in één. Chuck Berry, u hoorde achter een volgens... Uh, Johnny B. Roll Rollover, Beethoven... en No Particular Place to Go... Het zal het moeilijk kiezen uit mannen, want hij heeft nog veel repertoire van zijn mannen. Hij heeft veel meer bekenders. Dus, uh, Maybelline, Sweet, 16, of Sweet Little 16, My uh, uh, Dingeling. Uh, noem het allemaal maar op. Prachtige liedjes allemaal. Root 66, ook nog. De versie van hem heeft model gestaan voor de versie van de Stones en zo. Ja, uh, dat is allemaal waar hoor. Het is dinsdag, het is mooi weer buiten jongens. Heerlijk, lekker, gezellig. Ziet er goed uit. Mooie, strak, blauwe hemel. Zonnetje. Nou, wat willen we nog meer? Eigenlijk. Ik weet niet wat het weer gaat doen vanmorgen. Dat horen we straks. Als alles mee zit. Als alle connecties willen verlopen zoals ze moeten verlopen. En vandaag het regennieuws telefonisch. Want ik ga straks Angela bellen. En die gaat het ons via de telefoon voorlezen. Ja, die kon we helemaal niet mee hier naartoe. Want ja, het andere werk ja, dat gebeurt ook wel eens. Als je wat anders te doen hebt. Ja. Maar goed, geeft niet. Morgen is ze er wel. Ook weer gezellig. Uh, wat gaan we doen? Plaatje draaien. Dat is de nieuwe van de 3J's. En het liedje heet, Grenzeloos. Je zegt me waar de tijd begon, vertelt me van de zeven zon. Het mag er ook twijfel zijn. We draaien om dezelfde zon, we buigen voor een wereldwon. Maar schuilen voor de werkelijkheid, een grenswerk. Van dit Volendamse trio de 3 J's met ja, natuurlijk weer de geweldige stem van Jan Dullens. Ja. Ik vind het weer een fantastische plaat, hoor. die gasten maken het ook echt wel kwaliteitsmuziek. Heerlijk om naar te luisteren. 3 J's en het is hun nieuwe single en het liedje dat heet Grenzeloos. Jawel. En grenzeloos zijn ook onze verbindingen, dames en heren, helemaal grenzeloos. Want uh, het nieuws komt vandaag uh, van lange afstand, uh, toch gauw kilometers of twintig weg. <laughs> het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja, die je 20 kilometer weg in Beverwijk, zit ze met een telefoon in haar oor. En aan de andere kant zit ze met papieren te worstelen. Dat vermoed ik zo. Ik kan het niet zien hoor, hier vandaan, maar dat denk ik zomaar. Hallo! Is het beeldschermpje ook goed? Beeldschermpje is ook goed. Oké, okay, nou, ga je gang. Oké. Okay. Het is even door de zure appel heen bijten voor de haarlemmers de komende weken. Van verschillende wegen in de stad wordt het asfalt vervangen en worden wegmarkeringen aangepast. Het onderhoud aan het asfalt is op maandag 28 september begonnen en loopt door tot en met 16 oktober. Een deel van de betreffende wegen is... Uh... Is uh, reeds of wordt nog afgezet? Moet u in Haarlem zijn, check dan van tevoren de website van de gemeente Haarlem. Welke wegen zijn afgezet? Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Op de kaartenhuis lijkt het bestuurlijk apparaat van de gemeente Bloemendaal in elkaar te zakken. Na het vroegtijdige vertrek van waarnemend burgemeester Aaltje Emmens afgelopen vrijdag trok D66 afgelopen zondag de stekker uit de coalitie met GroenLinks en VVD... De coalitie in Bloemendaal gaat dus nu verder zonder. Toch hoopt de loco-burgemeester Heijink uh, van de VVD dat er op korte termijn weer een voltallig bestuur is aangesteld. Men dient als gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid te nemen, aldus Heijink. De politie zoekt getuigen van een mishandeling die afgelopen vrijdag plaatsvond bij de bushalte aan de Prinsessenweg in Zandvoort. Een 46-jarige zandwoorden werd hiervoor aangehouden. De mishandeling vond plaats rond kwart voor zes. Het slachtoffer is een 44-jarige man uit Gouda. Bij de bushalte stonden andere passagiers op de bus te wachten. Zij kunnen getuigen geweest zijn van deze mishandeling. En de politie komt graag met hen in contact. En tot zover de berichten of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag blijft het droog en schijnt de zon flink, want er is hooguit wat sluierbewolking. De oost- tot noordoostenwind is vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 17 graden. Vanavond en komende nacht is het vrij helder en bij een doorstaande oostenwind de daalt de temperatuur naar 8 graden. Morgen is het ook prachtig weer met volop zon. Het blijft droog en bij een matige, aan zee soms vrij krachtige oost- tot noordoostenwind stijgt de temperatuur wederom naar een graad of 17. En tot zover. Dat was het weer.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 J'étais chouette les filles du bord de mer J'étais faite pour qui savaient t'y faire Il y en avait une qui s'appelait Eve Si c'était vraiment la fille de mes rêves Elle n'avait qu'un seul défaut, elle, elle se baignait plus qu'il ne faut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 C'est cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mais dès qu'on l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle s'est remite à faire du sport. Je tolérais ce violon dingue, sinon elle devenait malingue. J'en ai marre, c'est épique la mer à boire. Je l'ai refait un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En dessous, en dessous, j'étais chouette, les filles des bois de mer. J'étais faite pour qui ça leur plaire. Salvatore Adamo. La la la la la la la la. la. Les filles du bord de mer. Oftewel de meisjes aan de kust van het meer. Ja, ja. ja zo, zo, zo gaat dat nooit, man. En dit is weer een uh, nagelnieuwe, jongens. We hebben er weer een. Oeh, ja, we hebben er weer een. Een hele mooie, zelfs. Tegenwoordig beginnen die platen allemaal zo met van die mysterieuze geluiden. Het is al de zoveelste plaat die zo begint. Zowel de nieuwe van Pink. And I mean today is the day. Now okay, yeah, it's. It. I've spent enough time alone up in my bedroom at home. Been kind of bored lately. I hate on all I see is a mundane to me. This box of painted pains me. But you could watch me. Schijnt. En uh, zometeen na de volgende plaat gaan we de bioscoopagenda doen. We even contact zoeken met Angela in Beverwijk. Ik zit ze helemaal. We ja, is... uh, uh, gaan eerst nog even een plaatje doen. En dat is ook een nieuwe: van Charlie Puth, featuring Megan Trainor. De nummer heet Marvin Gay.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 Marvin Gaye en Get It On. Dawn, Gaye, get it dat is Charlie Puth samen met zijn Megan Trainor. Me. Mercy, mercy, nee, maar dat het gezien moet worden als een ode aan Marvin Gaye. Die uh, jaren geleden door zijn eigen vader werd doodgeschoten. Wat zijn vader het niet eens was met zijn turbulente levenswijze. De was dominee geloof ik, het goede. Die kon zich niet langer verenigen met de manier waarop zijn zoon uh, uh, leefde. Dus hij heeft hij hem maar doodgeschoten. Maar ja, ja dat is ook een manier. Tja. De bioscoopagenda! Ik kan, ik kan het nog, hoor je dat? Ik kan het nog. Nou, daar is ze dan. Angela, met de films van deze week. Volgende week. Nou, van deze week, hè? Oh ja, ja maar begin morgen, toch? De, de, de, de lopende week. Ja, ja. volgende week. Oké. Okay. Ja, de eerste, dat is de Nederlandse film Schone Handen. Wat als de man met wie je gelukkig gezin hebt gesticht... de grootste bedreiging voor dat gezin wordt? Schone Handen is een spannende thriller... gebaseerd op de misdaadroman van René Appel... En deze film draait donderdag uh, 1 oktober... tot en met dinsdag 6 oktober... iedere avond om half tien. Dan de film Hotel Transylvanië 2 3D. Dracula en zijn vrienden zijn weer terug... voor een monsterlijk grappig avontuur in Hotel Transylvanië. Scherpe tandjes. En, en deze film draait zaterdag 3, zondag 4 en woensdag... 7 oktober in twee voorstellingen om half twee en om half vier. Dan de laatste week van TED 2. Seth MacFarlane is terug als schrijver, regisseur en de stem van TED 2. Het volgende, uh, het vervolg op de succesvolle komedie van Universal en Media Rights Capital. En deze film draait dus zoals gezegd deze week voor het laatst. Dat is morgenavond uh, om 7 uur, uh, zondag om 7 uur en maandag en dinsdag om 7 uur. Dan Mission Impossible, Rogue Nation. In de nieuwe spectaculaire actiefilm uit de populaire film uh, Mission Impossible, Rogue Nation, is het uh, in, in deze nieuwe spectaculaire actiefilm is uh, uh, Rogue Nation, uh, uh, uh, het Impossible Mission Force, wordt opgeheven. En dat leidt tot allerlei verwikkeling, verwikkelingen en spannende uitkomsten. En deze film draait uh, vrijdag 2 oktober om 7 uur... en zaterdag 3 oktober om 7 uur eveneens. En daar kunnen wij niet heen. Die film. Nee, zaterdag. nee, we hebben andere dingen. te Moeten doen. Moeten we zingen in de kerk? Ja. <laughs> Binnenste Buiten 3D. Even deze laatste week. De originele Disney Pixar film Binnenste Buiten... neemt ons mee naar de meest bijzondere plek... van allemaal ons hoofd. En deze draait dus vanmiddag... voor de allerlaatste keer om half twee. Dus als u die nog wil zien... kan nog net half twee... In Circus Zandvoort. En dan tot slot de film van Filmclub Simon van Koller. En dat is vanavond de film Far from the Madding Crowd. En deze ge, uh, begint zoals gebruikelijk om half acht. Is dat niet woensdag? Oh ja, morgen. Ja, morgen, ja. Ik wou zeggen, morgen, het is dinsdag vandaag oh. hè. Oh ja. Yeah. Ja, het is dinsdag. Weet het, het is een beetje frit. Oh, nou, dan is het binnenste buiten. Dat is dan uh, uh, inderdaad, uh, die uh, morgenmiddag is dat. Ja, dan dat dan is niet zo dus u heeft een de kans om hem te zien. Ja. Ja, ja jullie moeten er dan winnen, hè? Normaal zie je ja, al ik je altijd op woensdag. Dat je in, de, in, ja, in ja, de bar Dat je nou op dinsdag <laughs> zit. Ja, ja. Nou, dan geef je het. Woord. Het is even goed nou, duidelijk. Filmclub, uh, Simon van Kolm, inderdaad, morgenavond om half acht. Ja, woensdagavond dus. Juist. Ja. Nou, oké. Okay. Oké, okay, dat, dat was het. Dat was het. Ja. Nou, dan gaan we weer even nog een stukje van Gong with the Wind draaien. En daarna lekkere muziek. Hé, hey, uh, bedankt. En ik zie je om half twee weer. Of ik spreek je om half twee weer. Nou, zien wordt een beetje lastig. Maar ja. oké. Okay. Tot straks. Tot straks. Doei. Doei. doei, doei. Guus Meewes. En dat liedje, dat heet, dankjewel. Hij is al een paar weken zo... maar ik was, hij was aan mijn lijstje verdwenen. Dus daar staat hij er weer in. Onlangs bracht hij een nieuw uh, album uit... dat heet Back to Basics. Maar dit is een uh, hitje van hem... van een jaar of twintig geleden, denk ik. Toen hij uh, ongeveer een uh, tijdje... uit de Rolling Stones vandaan was. Bill Wyman. si, si je suis un rockstar. I met her in Trafalgar Square She was sitting in the fountain She took off her hat And she had lovely hair Said she smoked marijuana And coca cabana there South American lady You've got that crazy beat Brazilian beauty With the flashing feet, Dance to the music At the Mardi Gras Then jumped on the Concord You're so la-di-da Wil Wyman is dit uh, nog een stukje Albert Hammond. Doctor, Tot het nieuws en weer...